Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Bagageshowers op Schiphol moeten veel te zwaar werk doen. Het tillen van spullen in de bagagekelder, het stapelen van koffers en tassen in kleinere vliegtuigen... dat gebeurt op Schiphol nog vaak volledig met de hand. En dat terwijl de arbeidsinspectie in 2009 al zei dat medewerkers hulpmiddelen moeten hebben... zoals bagagebanden en tilliftjes. Maar daar hebben ze sindsdien nooit meer op gecontroleerd. Deze bedrijfsarts werkte 14 jaar op Schiphol en zag in die tijd meer dan 500 mensen met klachten langskomen. Dat varieert dan van het schoot even in mijn rug tot en met peesletsels, letsels van de schouder, van de knieën. Medewerkers houden vaak blijvende klachten over aan al het getil en hebben daar ook thuis last van. Minister Carola Schouten is even terug op haar oude plekje als minister van Landbouw. Gisteravond stopte Henk Staghouwer als minister, omdat hij zichzelf niet de juiste persoon vindt om de stikstofproblemen aan te pakken. Schouten zag dat niet aankomen. De omstandigheden zijn heel vervelend. En uh, ja, we zitten allemaal nog een beetje aan bijkomen van wat er gisteren de berichtgeving van uh, collega Staghouwer. Dus het voelt heel dubbel. En, uh, ja, het is voor hem ook echt wel, echt, echt wel een, een persoonlijk drama. En tegelijkertijd liggen er ook gewoon vraagstukken die gewoon niet kunnen wachten. Dus die ook weer opgepakt gaan worden. Nou, ze hebben het tijdelijk over. Er wordt nu druk gezocht naar een definitieve nieuwe minister van Landbouw. En het is de grote dag voor de voetbalsters van Oranje. Vanavond spelen ze in Utrecht de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland. Nederland moet eigenlijk winnen om zich te plaatsen. En dat gebeurt onder leiding van de nieuwe coach, Andries Jonker. Hij volgt de Mark Parsons op, die na een slecht EK werd ontslagen, vertelt commentator Tom van het Hek. Iedereen is heel erg blij, maar het moet allemaal wel blijken vanavond. Want het elftal zal moeten antwoorden of het nou allemaal aan die coach gelegen heeft. Of dat het toch gewoon ook zo is dat het Nederlands vrouwenvoetbal elftal een heel klein een beetje over zijn top heen is en met iets te weinig opvolging en doorstroming toch een moeilijke fase beland is. Ja, kleine tegenvaller voor Oranje. Aanvaller Linet Berestein is ziek en kan vanavond niet meedoen. De wedstrijd begint om kwart voor negen. Het weer, veel zon, paar wolken, max 25 tot 30 graden. Later vandaag komen er vanuit het zuiden wel wat pittige buien met onweer. Morgen breekt de zon vanzelf weer door en dan wordt het tussen de 22 en 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen staat een auto in brand op knooppunt Rotterpolderplein. Drie kilometer file daar met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Z D D D -D Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu de herhaling van Race Radio. Ja, en ik had iets heel anders bedacht eerlijk gezegd. He. Want...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 Faster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 Hey. You say, Coke I say, king. you say, John, I say, Wayne, I say, Cooler man, I know, be the president of America. This is my Cheese. God, yes, yes leave me. I said, Jesus, I don't want to be a candidate for Vietnam number one again. all I want to do is. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to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 daar de, de we En als alles past, als alles past, Alles past, en we gaan We zijn, de weg. We zijn de op de weg, alles blijft. Naar de volgende plek, <laughs>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 Maar uh, wat is er weer? Maar uh, vorig jaar was het natuurlijk op zondag ook zo druk. Maar nu al drie dagen achter elkaar. Uh... Ja, Zondagabend was niet, niet, het al, helder. Niet, uh, niet helder. Vrijdag, zaterdag, maar vandaag nog even. Ja, ja is, is het bij te houden of niet? Ja, het is... Het is ja. Ja? Ja, is bijna 60 jaar, moet dus ik wel hard werken. Maar ik ja. <laughs> we kan kunnen, we kunnen morgen weer een ijsje kopen. Ja, je hebt het idee dat er genoeg uh, buitenborren staan en zo? Ja, dat begrepen. Ik heb iedereen een lekkere sneebrood. Ja, dat begrijp ik, ja. We gaan allemaal wel lekker de winter. Ja, gelukkig. Ja, zeker weten, want... Uh, Sowieso zo goed. Goed, dus, En uh, wat denk je van vanavond? Dat, uh, ja, het is een ander jaar is dus jaren, maar ik, ik verwacht wel weer. Dus, ja? we zijn er klaar voor, met z'n allen. Ja. ja ik hoop het zo en dat ligt er een, een beetje aan of uh, Max eventueel wint. Want dat scheelt natuurlijk ook nog ja, mensen. Ja, we gaan er ook vanuit. Ja, daar gaan we er ook vanuit. Maar ja, ja, je weet het ja, nooit. Het weet de je de het nooit, uh, Tommy. Nee. Maar uh, ja, het is geweldig natuurlijk hoeveel mensen hier ook naartoe komen. Ik bedoel, het is niet zo dat ze allemaal omgeleid worden naar het station en niet meer in het dorp komen. Ja, wat je ook heel het is dagtoeristen. Die toch even uit Haarlem komen. Ja. ja, hoor je, in Noordwijk hadden we gisteren. Ze hebben allemaal feestje mee ja, inderdaad. Heb je, zie je veel vaste klanten ook nog niet? Ook nog, ook, ook de ook nog. Ja? En ook alle avonden, ja. Dus dat is toch een iets wat je... We gaan nou toch de winter? Ja, absoluut, absoluut. Dus even, we krijgen nog één nog in de oktoberfestie, september. Oh de, ja, met de, de, de, ja, ja, ja. En dan uh, gaan we met z'n allen op vakantie doen. Laatste vraag, heb je wel tijd om die race te kijken straks? Ja, het geluid gaat hier over de box ook. Oh, dat geluid gaat over de box? Over hier door de episode. Oh, wat gaaf. Ja, leuk.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 Zeg maar uh, opruimen en uh, vegen en doen. Ja. Want uh, ik geef het niet maar te doen hoor, want dat is natuurlijk uh, een grote pijn hoor, na zo'n avond. <laughs> maar uh, ja, dat is al drie uh, avonden achter elkaar en straks de vierde. Ja. En, uh, maar toen jij bij mij voor de deur stond, toen uh, was ik aan het luisteren naar het volkslied uh, van Barbados. Bar Bar <laughs> die, die hoor je ook niet elke keer, want uh, <laughs> Monroya Mon die won die, die, won die uh, Formule 3 race, hè, Oh, nog Ja. ja.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 Ja, nou goed. Weet je, ik bedoel... Het is een gewetensvraag hoor. Maar... Ja, zeker. Wij nee, voor ons. Zou het zou natuurlijk fantastisch zijn om te zien dat Verliepen doorstroom naar een Formule 1 zit. Ja. Dat geeft natuurlijk ons ook gigantisch voldoening en dat en dat. Maar ja, uh, wij werken in de Formule 2 met een gelimiteerd aantal mensen van 12. Ja, als je dat, uh, om ook om de budget een beetje in toom te houden. En als je dan naar een Formule 1 team kijkt, ja, die lopen er misschien met 300 op het circuit. Dat ja, is wel even wat meer. Dat is, uh, dat is ietsje meer. Ja, klopt. Ja.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 Oh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 Uh, nou, wat zal het zijn? 89e man zitten te kijken naar de Formule 1. Uh, en ik sta hier ook met uh, Norbert. Hij is uh, nou, okay. eigenlijk misschien een van de grootste Formule 1-fans van Zandvoort. Weinig. Maar ik heb nieuws: hij gaat niet naar het circuit. Niet? Nee, nee, nee, ik heb geen kaartjes. Want het allerbelangrijkste is: na vorig jaar dat ik hier weer zit.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 ...een kleine rondtour hebben op de paddock oh, en dat was he? waanzinnig. Ook bij hun werk, dus ja, ja, ja. dat kan ze als werk deden. Maar ook nog even een toertje, zo links en rechts, ja, ja, waar ja. mensen niet ja. mogen komen... Mag jij, ja, mensen niet mogen komen. Ja, dat is hartstikke leuk, man. Ja. Hey, maar om even aan te geven wat voor fan jij bent, want je, je was ook bij die laatste race in uh, ja, Abu Ik was uh, samen met uh, Marcel Buescher van oud met de pitpils. En dat had ik vorig jaar gekregen voor mijn verjaardag.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 Nee. 110 duizend man. Ja, het, ma het, ma het, het, het, het mooier kan het echt niet, nou, mooier kan het niet. Ik, ik hoop dat je, veel plezier hebt, vanmiddag, wel, en ik hoop dat je ziet dat Max vind, want dan zien wij het ook. Lezier, dat zie nee, jij ook, nee, <laughs> in ieder geval. Ik loop even naar binnen, want uh, uh, dat is in uh, Laura Hardy, want daar zit uh, de eigenaar uh, rond. Nou, je kan meenlopen even, Ik wil je een paar vragen stellen? Ja, rond, de rond. <laughs> Maar uh, Ron, uh, ja, die had het gisteravond ook druk. Het was uh, heel gezellig sfeer in het dorp, hè? Ja, ah, dat was niet normaal. Dat, was, uh, uh, yeah, dit, uh, dit heb ik yeah. nog nooit meegemaakt. Nee, uh, nee. Nou, dat is uh, Tommy ook al van anders. Maar, zit uh, al heel lang, ja, Tommy zit ook al heel lang ja, in de buurt, maar ja. dit, dit, dit is absurd. Ja, uh, maar jij had wel een heel raar incident, hè? Met, met, met je beamer uh, vrijdag, toch? Oh, nee, dat was gisteren. Oh, dat was gistermiddag. Ja, oh, gistermiddag uh, wat gebeurde uh, we? zouden we de vrije training uitzenden. Ja, en, uh, op een groot scherm, hè? Op een groot scherm met een beamer. En wat geeft in een ene de biemer aan? En maar uren van mijn lamp waren op. Er zitten 2500 euro op zo'n lamp. Ja, precies. En precies gisteren. Uh, dus, de, de, de, de, de vrije training hebben we niet op de grote scherm kunnen zien. Oh, okay. Alleen op de grote televisie. Weet ja, nou ja. je dat, uh, dat er na vijf minuten gebeurt in de race, hè? Ja, de, oh, dat zou toch dat zeker ja, Dus Mijn zoon is naar de mediamarkt gereden we hebben een nieuwe biemer nieuwe gehaald. En uh, we ophangen. Dus voor de race deed hij gelukkig weer. Je hebt er nu twee. Ja, ja, ja, alleen jij die net die lamp ja, die, die, maar ja. ik heb begrepen als je een nieuwe lamp koopt, is ja, het natuurlijk uh, niet meer zelf. Wat verwacht je van vanavond? Ik verwacht heel gezellig, uh, ja? dus vorig jaar was het op zondag de, eigenlijk ja, de gezelligste... Ja, maar is de zijn, uh, eigenlijk, hè? Ja. De ja. uh, en uh, ja, we hopen natuurlijk dat Max wint ja, dat Max scheelt vindt, is wel alles. Het, zijn, ja. Ja. het weer is fantastisch, ja, ik moet mij eens mee. Ja. Dus uh, ja, nou, top daar kan het niet aan liggen. Nee, zeker nee. niet. Dus kom ook allemaal ja. naar Laard, hoor die kinderrace uh, kijken. Ja, ik weet niet hoeveel mensen hier... Ja, ja, je weet een grote dingen, hè? Ja, ja, ja, ja. Van en, uh, het maar vanavond is een meer uh, plek, dus ja, uh, we gaan er we weer een feestje <laughs> van maken. Hé hey, Ron, hartstikke bedankt, succes ja, uh, vandaag. Uh, Oké okay, man, hey. ik loop nog even naar de overkomstjaar, uh, uh, als je ja. het niet erg vindt. Ja. Want uh, daar is uh, Behind the Beach uh, uh, de fietsverhuur van de Bauer. Ja, ja ik, uh, maar we, hey. zitten al, we zitten een beetje aan de tijd, dus ja, ik uh, wilde nee. toch eigenlijk met een stukje muziek afsluiten. Uh, dus uh, dan, uh, dan doen we dat even na 11, als je dat niet erg vindt. Nee, maar dan moet ik er even anders heen lopen. Eén kort vraagje, heb jij druk? Raymond van Duin. Ja, dat is hartstikke leuk. Maar je hebt niet zo druk als de horeca? Nee, hij toch iets minder van de horeca. Ja, ja. oké, okay, maar... Hij uh, u het ook een beetje. Ja, ik zag hem net al tevreden, ik kwam wegrijden alweer. Ja. Dus, uh, maar je hebt een uh, goed seizoen gedraaid, dat neem ik aan. seizoen was super. Ja, ja tof, hè? Ja. Ja. ja, nee, dat is goed. Ja, nou, heel veel succes verder, dankjewel jongen. Ja, hij, hij, hij, ja. Hij, hij klinkt wel een beetje schor, uh, Raymond. Ja, Wat, uh... Raymond klinkt een beetje schor, maar uh, hoe komt dat, Raymond? Ik, ik feest mee. <laughs> ja, oh ja, ik feest mee. Ja, ja. Ja, hij, hij feest mee. Top, toch? Ja, ja, ja, goed. Uh, hij zit nog in zijn rol maar hij gaat, uh, aan de, is aan een betere band. Ja, ja, ja. Maar, okay. maar ik, we, ik weet dat uh, Raymond is een beetje een, een, een leeftijdsgenoot van mij Maar hij moet dan ook uh, die, die Grand Prix van uh, 1985 ooit nog hebben meegemaakt. Dus, uh, dus, ja, uiteraard. Ja, dan was, ik, dan was ik erbij. was je erbij. Ja? Ook, ook een twee ja. doen of niet. Ook een twee Ik weet ook nog wie er winnaar <lacht> was. Ja, dat weet ik ook nog wel. Ja, dat, weet je ook nog wel. Ja, ik dat toch? Jelouda, echt samen met Peter op de, aan de poep op. Uh, Door ja, natuurlijk. <laughs> Zoals zoveel zandwoorden. Ja, ja, ja, ja. we, we gaan hem afsluiten, dit, oh, uh, dit fijn, fijn uur. Ja, ja. ja dat, dat, dat komt wel goed. Ik, uh, ik, ik, ik, ik spreek je ik, ik, ik spreek je zo. Uh, dat was Hans Botman, uh, uh, ja Het is altijd leuk als je dan op een gegeven moment... met schrijvende planning is. Uh, wat is dan het beste plaatje om mee af te sluiten? Dat, is, dat lijkt mij dan deze. Het is uh, wel een hele leuk woord, eerlijk gezegd. Vicky Sue Robertson en Turn the Beat Around.